Met het NOS-journaal. Air France KLM heeft voor het eerst in vijf jaar weer winst gemaakt. Dat is vooral te danken aan de lage olieprijs. De winst over 2015 kwam uit op 118 miljoen euro. Ook afzonderlijk van elkaar gezien maken beide luchtvaartmaatschappijen winst. Door de lagere olieprijs kon Air France KLM flink besparen op brandstofkosten. Tegelijkertijd noemt het bedrijf de verandering van de brandstofprijs erg onzeker door de geopolitieke spanningen over de hele wereld. Venezolanen gaan fors meer betalen voor hun benzine. Tot nu toe betaalden ze 1 eurocent per liter, maar dat is in één klap verhoogd naar 84 cent. Door de lage olieprijzen wereldwijd krijgt het land veel minder geld binnen. Olie is goed voor 95 procent van de export van Venezuela. Daarom zegt president Maduro dat hij gedwongen is om de prijs aan de pomp te verhogen. In 1989 leidde een prijsverhoging op olie en andere bezuinigingen tot rellen in de hoofdstad Caracas. Strafrechtadvocaten spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze vinden dat de nieuwe regels voor het verhoren van verdachten in strijd zijn met de Europese regelgeving. Advocaten mogen vanaf 1 maart bij politieverhoren aanwezig zijn, maar ze mogen tijdens het voor niet zeggen. Verder vinden de advocaten de vergoeding van 150 euro voor verhoorbijstand veel te weinig. Irak zoekt al maanden naar een verdwenen koffertje met radioactief materiaal. Dat zegt het internationaal atoomagentschap. De Iraakse autoriteiten vrezen dat het materiaal in handen valt van terreurgroep Islamitische Staat en dat het als wapen wordt ingezet. Het koffertje werd in november gestolen uit een opslagloods van een Amerikaanse oliemaatschappij. Het radioactief materiaal is erg gevaarlijk. Iemand die eraan wordt blootgesteld, kan volgens het atoomagentschap binnen enkele uren of dagen overlijden. Het weer lokaal kan het nog een beetje vriezen... en vooral in het noordoosten is er kans op mist. Vanochtend eerst nog zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag valt er in het westen wat regen of natte sneeuw... en het wordt zo'n 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, luisteraars. U spreekt hier. Of, sorry, u spreekt hier. <laughs> Dit is Goedemorgen's Antwoord. Het programma van CFM naast mij zit Irene de Jager. En ik ben Adi Koper en wij verwelkomen in eerste instantie de eigenaren van Strandpaviljoen Plezot. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Moeten we nog iets over de techniek zeggen? En, uh, en dat uh, doen we zo direct. Is maar maar uh, Kasper uh, die zit hier, uh, leuk voor de techniek. Het gaat allemaal goedkomen, net dus zoals voorgaande keren. Dus ja, dat betekent heb ik dat. Het volste vertrouwen in. Het seizoen is weer begonnen. De tent gaat bijna, of het paviljoen gaat bijna weer open, zie ik. Ja, klopt. Aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag. 18 uh, februari. Gaan de deuren weer open? Is alles dat, weer klaar? Ja. Ja, dan beginnen we weer met ons try-out menu. Dat um, doen we elk jaar. En dat is een beetje een... Uh, nou, toch een de gebeuren is dat geworden. Dus, um, ik heb de... begrepen dat er al heel wat reserveringen zijn. Nou, het gaat inderdaad ja. uh, na de het adverteren staat de telefoon roodgloeiend. Uh, wij zijn voortdurend. Ja. Uh, uh, weer. ja. Jullie zijn zijn jullie de eerste die open gaan dan, of is dat niet nee, zo? Nee, nee, nee oh nee, buren nee zijn, zijn al, zijn al zijn open. zijn A ja, ja, ja, C. Het... Die hebben ja. altijd een zoiets van voor de. Ja, de Valentijnsdag willen ze toch ja. altijd ja. wel draaien. Dus, volgens mij is ook. dit jaar weer gelukt. Volgens mij. Op zich niet verkeerd. Nee, ja, top, juist. wij kiezen we toch altijd voor om um, we vinden het prettig om dingen af te maken en uh, dat ook het terras en het um, uh, en de uh, en dat we er gewoon echt helemaal klaar voor staan en we missen natuurlijk toch een, uh, van de winter de keuken dus um, Ramon uh, die, um, uh, die verzint een, een menu, maar die heeft het nog niet, uh, uh, nog niet gemaakt. Dus daar gaan we de aankomende dagen mee oh, beginnen. Dus worden de komende oh, is dagen uh, wordt het inderdaad spannend. Ja. Uh, het staat op papier, maar het moet nog uitgewerkt worden natuurlijk. Ja. Hou je dan ook rekening met het feit dat het nu nog februari is? en uh, Dat natuurlijk in de loop van de tijd uh, het aanbod van groenten en dat soort ja, dingen. Precies, hè? Dus seizoens, uh, ja precies, seizoensgebonden kaart. Absoluut, ja. Dus dat, da, da, ja, Je zou bijna denken, ja. volgende week wordt het koud, hè? maar goed, jullie gaan na volgende week open hè? Uh, nee, aankomende donderdag. Aankomende donderdag. Dat is het dus nog gewoon standpot tijd. Eigenlijk wel, ja ja, ja, ja. ja, maar naast standpot heb je natuurlijk ook andere producten ja. die uh, je ja. toe kan passen in deze, deze periode. Ja. Dus dat... Uh... Nou, leuk. Ja, ben Stamppotjes wordt nou, nu. al dit ja. reclame voor gemaakt tegenwoordig. Op ja, als ja. <laughs> ja. ja, dus je en, kunt alle kanten uit. Ramon heeft een uh, zuurkoolstampot die, uh, die uh, wel eens bij de borst zit. En uh, we hebben altijd een hoop mensen die daar speciaal voor komen. Dus dat, uh, uh, uh, maar dat is dit, uh, uh, dit openingsmenu niet. We willen toch gewoon Blijft elk jaar een nieuw, uh, nieuw en, en innoverend uh, menutje. Dat ook iedereen kan, kan zien wat we kunnen en wat we willen. En wat we willen uitstralen. En daarvoor is dit echt bedoeld. Ik heb het hele gebeuren van het pad uh, zien. Uh, uh, nou ja, zien opbouwen. Ik, ik loop elke dag daar langs met mijn hond uh, s ochtends uh, vroeg. En uh, nou, dat was een heel gedoe, hè, om dat helemaal mooi uh, te krijgen. Ja, nou je zit toch in de winter met. met, um, uh, met, met een winterstop en. en en zulke dingen. Dus, ze hebben er een tijd over gedaan. Maar het, het is heel erg mooi geworden. En ja. uh, we zijn er heel blij mee. En het wordt nu aangeplant. En dan komen er nog hekken. En dan kunnen wij de verlichting is dat, Is dat de verantwoording van de, van de strandtent zelf? De, de toegangs... No, gaat vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente ja, je. Alleen uh, ja, je bent daar zelf ook wel een beetje verantwoordelijk voor. Dat je dat aangeeft. En, en, en dat aankaart uh, bij de gemeente. En ook ja. wel een deel, uh, een deel voor eigen rekening. Ook neemt. Ja, maar ja, want is het, het, het ja. ziet er wel... Erg mooi uit moet ik zeggen hoor. Nou, We waren ook blij verrast. Ja, ja straks strak, er, strak ja. Uh, ziet het er We doen het breder allemaal, wat veiliger ook. Ja, ja. ja in het begin. Want dat is, is wel apart. Als, wanneer de tegels er nog niet liggen. Dan, dan denk je van. Huh, dat is klein. Want zo, zo kwam het bij mij dus over. En, en he, er zat een, een rechte bocht in. Die is natuurlijk nu. Mooi rondgemaakt. En toen dacht ik, nou, die vrachtwagens kunnen daar nooit langs komen. Maar dan uiteindelijk komen de tegels te liggen en dan zie je pas hoe mooi breed het uh, geworden is. Ja kunnen het... zelfs nu met twee auto's uh, langs elkaar uh, passeren, als het ja, ware. Ja. Ja, als je heel snel wil. Dat uh, is voor niet, uh, niet mogelijk. Uh. Ja, met mijn brommertje dan, uh, dan lukt gaat het. Gaat net lukken. Ja. Ja, ja, je is niet zo. Hebben jullie enig idee um, wat dit seizoen voor jullie gaat doen? Dus misschien uh, koffiedik kijken, maar. Nou, we hopen uh, uh, toch uh, op, op de manier hoe we het hebben ingezet... vijf jaar geleden gewoon uh, verder te kunnen gaan, te mogen gaan. We merken dat, uh, dat steeds meer mensen ons kennen. Hier, uh, hier in het dorp, maar ook daarbuiten. Uh, dus uh, we, gaan, uh, we gaan op dezelfde manier verder. We proberen toch elk jaar gewoon met die kaart gewoon te vernieuwen. En, uh, en, en beter te worden. Dat mensen toch elke keer als ze komen verrast zijn... Over, over wat ze te eten krijgen en hoe het eruit ziet. Ook, uh, er wordt weer flink geschilderd. Uh, de terrasgrotten uh, zijn, uh, zijn weer heel mooi. We hebben behoorlijk weer wat geklust van de winter. En, uh, ik vind het gewoon belangrijk dat het elk jaar... gewoon toch dat mensen binnenkomen. En, en er we weer wat veranderingen plaats ja, ja. hebben gevonden. Gewoon de ja. uitstraling, even wat fris. Hebben en, jullie en ook heel veel vaste gasten die op het strand komen liggen? Hebben jullie bedjes die jullie, ja, ja. bedjes? Uh, ja, we hebben um, seizoens, um, seizoenskaarten. Seizoenskaarten um, uh, die, um, uh, die we verkopen. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat wij, wij toch een beetje de focus hebben gelegd. op het restaurant en op de feesten. Um, de bedden die. Um, ja. Ik ben ja, wat dat betreft, het afhankelijk van Om En um, ja. omdat ze meer mogen te zijn. He, dan Logisch. moet je toch dat pad gaan bewandelen ja. om uh, toch.. Uh... Ja, ja alleen van de beetjes houden. kun je niet rondkomen. Nee, nee, dus, nee, dat nee, mogen nee, duidelijk dat zijn. zijn. Dat was vroeger wel zo, maar dan was het waren. weer anders. Hè? Nou, en dat zie je ook dat mensen later komen. Het is niet meer om negen uur dat dat strand vol ligt. We zitten, hebben natuurlijk ook een klein stukje schaduws morgens. Um, dus um, uh, dat, uh, dat werkt een Ja, dat, een dat grote gebouw, ja, dat, uh, grote dat gebouw zit dat... in de weg. <laughs> ja. nou, dat staat ook niet eeuwig. <laughs> nou, nou, nou. En, uh, ook daarvan we hebben we heel veel mensen uit dat grote gebouw... wat regelmatig bij ons komt eten. Dus het is tweeledig Daarin, dus we hebben er ook wel een, ja, ja, ja. Uh, we wel een goede kant van. Hoe lang is dat overdag? Dat die schaduw zeg maar. Nou, tot, het hoogseizoen tot, gaat half twaalf. Ja. Uh, begin ja. van de middag. Dan, uh, hebben we nou, wat nou is dan het, het de tijd, zeg maar, de, het aantal uren dat uh, die zon nodig heeft om van de ene naar de andere kant te komen? Nou, in, de, in het hoogseizoen gaat hij er gewoon helemaal over hè? En verder rest trekt er eigenlijk een soort schaduw, een beetje over het terras heen. Maar we hebben altijd wel ergens op het terras uh, een zon. zonne gedeelte. Ja, precies. Dus het is niet dat we helemaal. Nee, ik het net al aangeven, het restaurant is het belangrijkste natuurlijk. Want je hebt maar drie maanden zomer en die andere maand dat je staat. Precies. En dan ja. nog uh, afwachten hoe de zomer gaat worden ja. ook natuurlijk. Want we hebben wel wat, uh, wat uh, belabberde... Zomers gaat in het verleden. Vorig jaar was hij natuurlijk wel. Ja. Uh, ja, hebben jullie nog niet ben. in de almanak gekeken wat er dit jaar uh, voor voorspellingen zijn? Nou, dat is, uh, wat dat betreft, uh, coffee, wijf, voor, voor, de, voor de Weermelden en mensen, die is het ook heel moeilijk om daar uh, een zinnig antwoord op te geven nu al. Ja, ik weet ook niet dus, of, dat, uh, of dat het ooit wel eens uitkomt hè, wat er gezegd wordt. Want uh, men, ja, men roept en, dan en je je moet eens het toch, maar je, ook al heb je een voorspelling, je, je, het is toch altijd schakelen op, op wat er echt gebeurt. Er gebeurt natuurlijk ook wel ja. eens dus dat er dan zeedamp is er gewoon klaar voor staan en, uh, en elke dag. En ja dat is een verrassing weer. hè, die zeedamp. Ja dat is, uh, uh, dat is altijd schrikken. Ja. Ja, en koud. Ja, ja, en koud. ja het heb ik heb het zelf ook wel eens gehad hoor, dat ik vanuit Amsterdam kwam en dat het prachtig weer was in heel Nederland. In inderdaad. En, en, en, en ik kom hier in mijn korte broek en mijn hemdje zonder mouwen hè, en alleen maar een handdoek ja. bij me en verder niks bijzonders en dan, dat scheelt gewoon 5, 6, 7, 8 graden. Ja. Ja, het Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, komen klopt. Hier, is het hier mooi weer? Je hebt ja. geen internet. In land, ja, is kijk, even, ja, klopt. kijk even op je website ja. alsjeblieft zeg. Nou ja, wij proberen wel. Um, um, en daar, daar zijn we dit jaar um, flink mee bezig geweest met het vernieuwen van, van onze huisstijl. En um, uh, via onze website het weer te melden, via uh, Facebook, um, de andere social media die we gebruiken. En um, daar toch wel mensen proberen te informeren. En het liefst dat het mooi weer is. Ja. We je een nieuwsbrief die dan... Uh... Ja, we hebben een nieuwsbrief. En, um, Hoe vaak uh, gaat die eruit? Um, uh, de voorspelling voor aankomend jaar is ongeveer zes keer. Oh, um, we zo. hebben een zakelijke nieuwsbrief um, vanaf dit jaar en een, uh, en een particuliere. En um, heel toevallig is uh, gisteren... Is, um, uh, is de nieuwsbrief uh, eruit gegaan. En kun je ook reserveren via de website? Ja, absoluut. We gaan dit jaar ook met SeedMe aan de gang. Um, uh, dus er kan wat is um, dat? SeedMe is een, um, uh, een, een programma om, om via te reserveren. Dat hangt vast aan TripAdvisor en aan Ins. Um, ja, ja. Dus daar kan je meteen een recensie kan je achterlaten. Maar ook telefonisch en ook via de website... en via de social media is er te reserveren. Dus op Facebook uh, zeg maar, kun je zochtend zien... wat de weersvoorspelling voor die dag is... Nou, dat niet op de website wel, um, maar op het moment dat het nou uh, dat wij horen dat het in Amsterdam heel erg bewolkt is, dan uh, vinden we het altijd prettig om even een fotootje <laughs> te, te maken met een leuke reactie. Hier is het mooi ja. ja. ja. <laughs> Tuurlijk, heel slim. Ja. Nou. Ja. Mooi is dat. Ja, jullie staan natuurlijk al een, een jaar of vijf. Dus, ja, het wordt zesde seizoen inderdaad. Ja, Het ja. is niet, niet eventjes gauw, uh, zoals je ziet, een, een jaar geld verdienen. Althans, denken geld te verdienen. Want zo werkt dat dus niet. Want het is, blijft nee, hard, het is werken. hard werken. het is elkaar Er zijn zoveel factoren die meespelen dat het uh, een succesvol uh, seizoen uh, uiteindelijk uh, uh, wordt of blijkt te worden. Ja. En, dat, uh, en vooral wensopstandigheden heeft daar uh, toch wel invloed, uh, invloed op. Dus oh, ja, dat, dat gaat wel lukken, denk ik. Nou, we gaan daar gelukkig heel goed. We hebben een heel mooi team en uh, dit jaar ook wel weer heel veel nieuwe, nieuwe, mensen erbij. en ook weer een deel van dat oude team wat erbij is. En uh, dat is eigenlijk de enige manier om er wat continuïteit in te krijgen, om gewoon zorgen dat je een stabiel product en een stabiel, uh, stabiele zaak hebt. En, en ja, duimen voor mooi weer. Zo. Ja, ja. Het is altijd een hele mooie bijkomstigheid. ook het druk is hè? Dat, dat er mensen ja. bijkomen. Ja. Ja. Hey, jullie hebben reserve mensen zeg maar, waar je een beroep ja. op kan doen. Want ja. ik neem aan dat je niet op iedereen basis. het hele jaar in vaste we, dienst kunt we houden. We hebben een, een deel oproepkrachten. En we hebben ook nog wel een, een, een stel mensen die, die gewoon heel trouw al jaren bij ons werken... En die, regelmatig um, op hun vrijdag gebeld te worden. Oh, de bovenste. Ja. Ja. Sorry. Heb je, heb je ja. Ja. Ja, goed, dat, dat weet je ook. Hè. Ja. Je weet ook gewoon. Met, mooi weer, ja, moet je ja. gewoon werken. Dat is wat het dat is dus al jaren. Zo. Vroeger was dat al zo nu ook. Maar heb je wel eens gedacht aan een vastbouw? Of hebben jullie gezegd, nou, dan moet je dat hoeft voor mij niet? Je denkt erover na, ja. alleen daar komt iets meer bij kijken... dan wat ja, mensen denken. Ja. Dat is toch wel <SSSSSSSSSSSSSSR> ja. een serieus een hele onderneming. Omdat, uh, en een financiële plaatje moet daar ook uh, komt er flink bij kijken. Dit is gewoon echt wel serieus en ja, het is dat het ook natuurlijk nu pas een beetje in het nieuws was dat uh, ja, uh, denk dat die mogelijkheden ja. ook ja. inderdaad. Uh, maar zouden wat, uh, die er echt komen, denk je? Dat het, dat, op dat het moment die... wordt er wordt er wel gesproken over, maar uh, daar zitten een hoop haken ogen aan en voor ons is het uh, op dit moment nog niet, uh, nog niet aan de orde. Dus, nee, nee, nee. Nou, ik, ik denk persoonlijk, zoals het er nu voor staat, met, met de afstand tussen de vaste tenten, dat iedereen zeg maar een redelijke kans heeft om zijn een boterham, boterham te verdienen. De wintermaanden en op het, verdienen, het moment dat je dat gaat uitbreiden, dan wordt het knokken. Ja, dat wordt het, nou, ja. het is toch en helemaal niet grappig. Het natuurlijk. Ja, ja, en en ook, ja, dat, dat is, dat is ja. toch een vraagstuk waar je, ja, waar, waar een ja. hoop paviljoens tegenaan lopen. Ja. En, um, dus uh, vooralsnog is het, is het voor ons niet ter sprake, dus nee. hebben we daar ook niet, uh, nee. geen plannen voor. Dan kan je relaxen en gewoon je seizoen ja. Uh, beginnen. Ja. ja, precies. Ja, dat, dat houdt niet op met een paar losse zin. Nee. nee. <laughs> nou, ja, ik, we kunnen niet anders als jullie weer een heel goed seizoen uh, wensen. Dankjewel. En uh, kom aan het eind van het seizoen maar weer terug... om uh, te melden hoe uh, gezellig het geweest is. Ja, <laughs> en, ik ik uh, voor die tijd het als persoonlijk ja, controleren, nee, hoor. dat is nou een verhaal. Ja, dat is een altijd verhaal. <laughs> Beloofd? Nou, Absoluut. Ja. Nou, bedankt voor de uitnodiging weer. Graag gedaan. En, uh, tot uh, aan het eind van het seizoen. En ja. halverwege. Oh, een goede uitzending oh. nog. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we, ja, we hebben net... Dag. We hebben, ja, ik wilde nog even wat zeggen over dat eerste nummer wat we hebben gedraaid uh, toen straks. Want dat was namelijk het uh, nummer van uh, Je, Je bent de Zon. Alleen de tekst was, uh, was er niet bij. Dus ik hoop dat iedereen thuis lekker zelf heeft meegezongen. En we gaan nu naar iets anders luisteren. Wat gaan we horen? Oh ja, Nelly Fortado. Ook een heerlijk nummer. Tot zo. Ik ben erbij. In my dirty mind, like a toilet, but it won't give in. Pimba do vinho, for to touch meu espírito, mas nesta hora, nesta hora.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 A, day. a fire in my bath and a cool decay Foggle, foggle Foggle, foggle It'll be calling air, it'll be calling air Before they put me in that chamber But I'm cleaning up as fast as I can I'm cleaning up as fast as I can What you break, you cannot fake the very fake. You cannot fuel without a take You can't unbreak what you break. Can't unfake what you break. Can't unfake what you break. You break, you break, you break, you break, you break, you break. You break, you break. Het nummer van Nelly Fortado, Heerlijk. Toch is weer wat anders. Goedemorgen. Bij ons zit Bart Alvenaar van de tennisvereniging Zandvoort. Heet de tennisvereniging Tennis zo? Club TC Zandvoort. TC Zandvoort. TC, met vereniging Terrein. Ja, we hadden net... Uh, Adi had uh, twee prachtige foto's van twee tennisbanen... waarvan we dachten dat het clubs waren... maar, maar dat waren slechts alleen de banen. We werden onmiddellijk gecorrigeerd... want in het grijze verleden hadden we een mooie... Bernadette, dat lag bij het Grand Hotel Bus. Dat is ongeveer bij de derde van het circuit nu. We hadden ze natuurlijk ook bij Hotel de een mooie tennisbanen. En natuurlijk van na de oorlog. Eigenlijk ook al voor de oorlog aan de Oranje, staat van Jongsma gezeten waar nu de dekenmarkt zit. Ja, dus ja, ja. Maar ik werd gecorrigeerd, dat waren geen tennisverenigingen. Dat waren slechts tennisbanen. Uh, dat corrigeren, dat is dan op eigen titel, want ik ben natuurlijk niet zo oud nog. Omdat dat... Nou, ik ook niet, maar ja, het Maar ik denk dat te weten, om de dood eenvoudige reden dat degene die de tennisclub Zandvoort uh, heeft opgericht, heer Tauwer, uh, dat ook heeft gedaan bij, uh, bij gebrek aan een tennisvereniging, dus een tennisclub. En, uh, dus, dus neem ik aan dat daarvoor geen tennisverenigingen of clubs waren. Nee, ik neem aan ook dat die tennisclub uh, wat te laagdrempeliger is als de tennisbanen die toen de tijd toegankelijk waren voor het betere publiek. Want daar praten we over, van. dat waren het Grand Hotel. Ja. En naam zegt het al, dat waren natuurlijk niet uh, mensen die, die even langs kwamen. Nee, nee dat klopt. Nou is tennis natuurlijk ook in de tijd dat deze tennisclub is opgericht ook nog redelijk elitair. Maar het groepje van de mensen die dat zijn gestart die hebben op de Schelp. Op de Schelp hebben ze uh, met, name, met name gespeeld als een groepje uh, gezelligheidstennissers. Maar dat was al voor de oorlog denk ik. Uh, nee dat is uh, even kijken ik moet even goed denken 47 denk ik dat uh, de heer Touwen naar Zandvoort verhuisde dat hij daar aansluiting vond bij dat groepje wat op de Schelp dan speelde. Dat is een mm -hmm. soort zonderige banen. En dat is dan denk ik niet dat elitaire van waar we het net over hadden. Nee, dat denk ik ook niet. En hij was ooit voorzitter geweest van de Sportclub Algemene uh, in Amsterdam. Dat is Bij de Amstel was dat. En toen dacht hij van nou we staan hier te tennissen. Waarom maken we er geen vereniging van? En samen met Roepen van de Voort heeft hij het initiatief genomen... om dus de oprichtingsvergadering te gaan organiseren. En dat was in 1947? Nee, dat was, toen kwam hij in 1947 kwam hij. In 1951 hebben ze die in. Ja, ja. En dat is vandaag precies 65 jaar geleden. Nou, gefiliciteerd. Oh, vandaag ja. precies. Oh, ja. Dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, 13 februari. <laughs> Wat oh, leuk. Ja. Hoe, hoe ging dat dan zeg maar, eerder bij zo'n tennisbaan? Dat was dan zeg maar, eigendom van het hotel? Of, en, ik, denk, ik denk dat, dat ja. het was het En En dan, en dan, dan gasten of mensen? Want dan zullen ze toch voor betaald hebben, neem ik aan. Of was dat, was dat een gratis faciliteit? Het ja? nou, dit, dit strand zelfs voor het hotel werd afgehuurd door het, door het hotel. Dat hoorde bij het hotel. Ja. Ja. En ik denk dat zij daar gewoon wat hebben gespeeld. Per uur misschien een uh, bedrag hebben betaald. Ik weet dat na de oprichting van die vereniging in 1951... hebben ze gevraagd of zij die banen als vereniging mochten huren. Dus ze hebben nog twee jaar op de Schelp gespeeld. Ja. En daarna, daarna uh, hebben ze pas de banen gekregen... die zeg maar, bij de golfclub. Ja, bij gegeven. de Glen. Ja, en die hebben daar jaren ongebruikt gelegen. Ik heb nog wel eens foto's gezien van dat het helemaal overwoekend was in de tijden van de oorlog en zo. En daar mochten zij dus die drie banen die daar lagen, die mochten ze dus gaan gebruiken. Dus dat is pas twee jaar na de oprichtingsdatum is dat in gebruik genomen. Oké, okay, vanaf 1953. Ja, er nee. zijn nog foto's van met Venema, burgemeester Venema, ja. Die, die dat heeft geopend. Ah, daar ben ik wel nieuwsgierig naar nou natuurlijk, want ja, kijk. <laughs> als het van het genootschap en de redactie van de Klink... vind ik dat wel leuk om daar wat mee te gaan doen. Als ik dat had maar... geweten, had ik hem meegenomen. Ja, nou, dat spreek ik na de uitzending nog wel eventjes ja, over. Als okay. het uh, een grote vereniging? Uh, nu uh, zo rond de 800 leden. Een beetje 50-50 jeugdsenioren. Maar we hebben periodes gehad met 1100 leden. Dus toen was hij echt gigantisch groot. Negen voor negen banen zelfs heel erg. Ja. Maar de hele tenniswereld is een beetje aan het... Yeah inkrimpen Kan ik dat zeggen zo? Nou, in ieder geval, Tuurlijk. het ledental loopt wat achteruit. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met het tijdsgevricht. Dat mensen wat sneller willen recreëren. En ja. dus dat verenigingsleven wat minder hoog in het vaandel hebben. Ja, dat merk je in alles, hè? Er zijn zoveel andere afleidingen. Ja. Kinderen moeten zes keer eh, gebracht worden naar clubs enzovoort. Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. En eh, de mensen die wel blijven tennissen, die doen dat eh, ook wat heftiger en korter. En verwachten ook wat meer... Uh, uh, iets aangeleverd krijgen zoals eten en drinken ja. en dus niet meer een gezelligheidsvereniging waaraan, waaraan alle leden achter de bar staan en waar iedereen zijn dus bijdrage levert in de zin van een kroketje bakken en een dingetje. Nee, dat moet iets, iets breder. Oh, maar, oh, maar het, is, sorry. Sorry. Nee, nee. Maar het Wordt het toch wel door vrijwilligers uh, nee, geleend? Nee, dus wij zijn... je een echte professionele... Ja. Restaurant. Ja, wij hebben het uitbesteed. We hebben dus een pachter. Yeah. Overigens een hele goede nu op dit moment. Haro. Wie is dat? Harro? Onze bekende Harro. Bekende ja. Bekende Haro, ja. Uh, die dat al een aantal jaren deed. Het uh, doet, maar daarvoor zijn wij, ik denk, de eerste vereniging geweest... die inderdaad onze kantine uit hebben besteed aan een pachter. Om daar dan ook een soort so van te maken dat je er kan eten. We hebben nu, geloof ik, de keuze uit nou, vier avondmaaltijden. Uh, wat er dan ook is. goede wijnen en dat soort dingen. Om er toch iets wat van elan bij te geven. Maar in Zandvoort is het ook wel een beetje. Denk ik de wens van, van de leden. Aan de komen veel mensen. Uh, nou wij zijn er eigenlijk mee begonnen. En we hebben dat niet meer weggegeven. Dus dat is nog steeds. En dat van. is rendabel. Ik bedoel er zijn genoeg uh, uh, um. mensen die ook blijven eten. Ik kan niet in de portemonnee van de pachten kijken. Maar ik heb begrepen dat hij nu, nu hij het al een aantal jaren doet... dat het in ieder geval... Uh, goede opbouw is geweest. Dat het oké okay ja. is. Uh, voor de vereniging zelf levert het niet zo gek veel op. We zijn ook een redelijk armlastige vereniging. Alles gaat op, om het maar even ja, zo te zeggen. Uh, dus ja, als je het in eigen beer doet, levert het meer op. Maar dan heb je minder cachet. Ja, ja, dat is ja. niet net zoals de of van Counterclub natuurlijk. Een heel professionele organisatie. Uh, ja, maar ik denk dat er bij ons meer mensen eten dan bij de Kennemokoller. Dat ja. Ja, is Dat, ja. Ja, ja, dat, ik dat ja. zou ja, zo ja. allemaal kunnen. Ja. En die, die vereniging die in, uh, bij Duintjesveld uh, zit, is dat, heeft dat iets met jullie te maken? Of is dat nee. een totaal andere ja. Ja. organisatie? Nee, dat is een andere organisatie. Dat heeft niets okay. met ons te maken. Ik heb wel begrepen dat toen de tijd dat opgericht werd, dat het wel... ...leden van ons waren die daar les gaven of dat organiseerden. Maar dat heeft niets met Tennis te maken. Dat heeft dan nee. misschien alleen met de locatie te maken. Ja. Dat het voor sommige mensen makkelijker is om daar te spelen. Ja, dat was ook geen crevel geloof ik hè. Goh, ik, ik tennis zelf niet. Ik, weet het ik kom er niet. heel veel langs, want ik, ik speel zelf op de, op de golfbaan daar. Ja. Maar ik heb er eigenlijk nooit op gelet wat voor, nee. wat voor ondergrond nou, daar ligt. Ik weet het ook nooit. Ik weet het ook niet. Nee. Nee, ja. oh, ja, het is geen concurrent natuurlijk, het is gewoon uh, een nee, nee, collega natuurlijk. Nee, nee, nee. Wat voor festiviteit uh, gaan jullie organiseren voor uh, nou, het 65-jarig bestaan? Wij zijn voor het eerst in onze geschiedenis landskampioen geworden. Dat zelf. is uh, Kijk. Ja, leuk. Leuk, landskampioen dan ook van de reguliere zondagcompetitie. Uh, inmiddels heeft Tennisbond, Ik geloof wel iets van, nou, twintig categorieën aan ja. uh, waar je in kan meespelen. Leeftijdscategorieën. Uh, ja, uh, ja, eindel, dubbel, alles, alles. Maar de meest uh, oude vorm, dat is dus uh, het, het gemengd. En dat is op zondag. De, die titel hebben wij dit jaar, of vorig jaar dus in, in 2015, voor het eerst in de wacht gesleept. Dus we staan nu op de grote beker. Die ook inmiddels meer dan 100 jaar oud is. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is absoluut. Ja. Dus wij zijn ook verplicht door de KNVB om het weekend van de kruisfinales te gaan organiseren. Uh, kruisfinales, wat kruisfinales, moet ik nou voorstellen? Uh, ik... Ja, dat is een sporttelement. Ja, dat uh, het is wel. Uh, waarbij de, de, de, de eerste vier van het eindklassement van de eredivisie, om het maar zo te zeggen... Uh, die spelen dan de kruisfinales, op zaterdag de halve finales en de winnaars van de halve finales op zondag de finale. Ja. En dat zijn dus verenigingen uit heel Nederland die daar meedoen. mee doen. mijn zuster die woont in Rosmalen en die ja. hebben daar volgens mij ook wel eens een keer zo'n uh, soort wedstrijd dat, ja, op, ja. kunnen en organiseren. Dat kon ook druk worden denk ik. Ja. Uh, daar hopen we op. En misschien ook landelijke publiciteit. Uh, daar gaan we vanuit. uit. Ja. Uh, ik neem aan dat jullie ook gaan uitzenden daar. Ik, dacht ik. ik heb het schema niet in mijn hoofd, maar het zou maar kunnen. Ja. Want het zijn, is een weekend waarin goed tennis wordt geleverd. Ja. En wanneer uh, is dat weekend? Dat is 4 en 5 juni. Oké. Okay. En 4 en 5 juni zijn dan die kruisfinales. Wij hebben dus het Lustrumfeest 65. We weten het is geen kroonjaar, Maar we willen er toch een Lustrumfeest van, uh, van maken... om het te koppelen aan die Eredivisie. Ja. Uh, dus we hebben op uh, 3 juni hebben wij het Lustrumfeest. Dat is op vrijdag. En op donderdag speelt ons team zijn laatste thuiswedstrijd... in de reguliere Eredivisiewedstrijden. We hopen dat zij natuurlijk in die kruisfinales komen. Precies. Zodat mm -hmm. we de titel kunnen verdedigen. Uh, dat is, uh, nou, is ook een beetje afwachten. Ja, maar heeft het ook financiële consequenties voor de vereniging? Ja. Want je gaat een stapje hoger... Ja. Eh, levert dat meer op? Of gaat het meer kosten? Ik, ik heb er nou, geen flauw idee van. We gaan er in voorlopig vanuit dat meer gaat kosten. Ja, dan valt het altijd bij waar je zegt. Dan ben ja, ik meestal ja. ook weer blij. Ja, de, de, het, is, uh, het is een kostbaar iets. Want uh, je moet... Als, je wil het ook aankleden. Je wil ook een soort exposure hebben. Ja, natuurlijk. Niet alleen voor je, voor je club, maar ook voor de gemeente. We krijgen, <coughs> sorry, we krijgen er wel een bijdrage van de KNLTB voor. Dus mm. de tribunes, uh, de tentopbouw en dat soort dingen. Daar krijgen we wel wat te goed, uh, tegemoetkomingen voor. De gemeente heeft ook een bedrag... Uh, een ja, ik zou zeggen, de gemeente doet ook wel wat uh, In dit geval mee, doen ze wel dat? wat. Ja, ja, ja, dat soort speciale gelegenheden doen ze wel mee. Dus dat zaten ja. we toch weer op de kaart natuurlijk. Tuurlijk, precies. precies. Dus, uh, dus dat vinden we ook eigenlijk ook wel normaal dat dat gebeurt. En wij willen dus een soort, ja, uh, we willen, uh, uh, nou, ik zeg maar eventjes snel VIP-arrangementen gaan aanbieden. Ook aan clubs of uh, verenigingen die bij ons dan inderdaad die kruisfinales komen spelen. Er zitten altijd sponsors bij die dat interessant vinden. Mm -hmm. We hebben onze eigen sponsors natuurlijk, waarmee ja. wij, wij ons team... ...hebben opgebouwd en, en ook eigenlijk willen versterken om die kruisfinales te halen. Dus we zijn met een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig om dat op te tuigen. Los nog ook van dat het, van het Lustrumfeest waar we zeg maar, verleden en heden willen koppelen... Uh, ...wat oud-bekenden van onze vereniging die vroeger in die eerste teams mm -hmm. hebben gespeeld uitnodigen. Prominente soort... tennissers uh, die uh, langskomen? Uh, niet alleen prominente, maar in ieder geval die uh, smaak hebben gemaakt in, in de vereniging. Ja. Uh, dat hoeven niet altijd toptennissers zijn. Kunnen ook inderdaad langdurige oude pachters zijn of iets dergelijks. Ja. Of maar mensen die daarbij horen bij die vereniging. Dus we hebben een beetje een, een lang weekend. Hebben we, hebben we gegroepeerd om die laatste thuiswedstrijd, die donderdag. Daar, daar beginnen we dan mee. Dan krijgen we vrijdag dat Lustrumfeest. En dan krijgen we zaterdag zonder die kruisfinales. En... We gaan ook nog iets speciaals voor de jeugd doen. Maar dat is ook belangrijk dus hè. Die jeugd, heel, heel belangrijk. Uh, de jeugd is de toekomst. Zeker als een ook mooi, bij, uh, de... mooi tegeltje vind ik ja. dat ook. nee, ja. maar dat is. Ja. Ik, ik zie dat. Ik, ik, ik ga dus regelmatig naar mijn zus in Rosmalen. En ook als zij spelen moet. En als er bepaalde. Hè, er zijn invitatie Waarbij dan de broers en de zuster. en de, nou ja, de, de familie uitgenodigd wordt om mee te spelen. En ik. ik kijkt dan ook wel eens naar de jeugd die daar, nou, die zijn toch een partij fanatiek aan het spelen ook, en het, dan zie je ook van, nou. Dat, dat wordt er wel een. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Nou leuk, die, nou, die heb je die nodig... heb langs de baan te kijken ook. Hè? Nee, want die zijn natuurlijk. ook zo'n potje van je. Maar... Nee, maar die, die spelen vaak zelf ook. Vaak is het zo dat als ouders spelen. <laughs> ja. Dat kinderen ook, ja. ook op die baan komen. En, en voelen dat het daar gezellig is. Want als pa en ma gezellig in een kantine zitten. Nou, wat is het dan niet heerlijk voor die kinderen. Om dan even op de baan te gaan staan. Om daar een balletje te sluiten. Nou, zonder opbescheping. Ik denk dat onze vereniging. Dat zeg ik al. De helft is jeugd. Dat wij een dat hele, hele goede jeugdafdeling hebben. Niet alleen goed in de zin van dat we daar veel in investeren. Een heleboel van onze contributiegelden gaan in die jeugd zitten. Maar we hebben ook een heel goed uh, trainersteam. Ik bedoel Hans Smit en uh, Dick Suik. Maar ook allemaal dat... vrijwilligers. Nee, dat zijn betaalde ja, dat zijn krachten. Zijn dat is ons trainingsteam, nee, dat zijn betaalde krachten. Maar waarvoor het geld? want die doen met de jeugd echt heel veel. Ja, en daar komen er regelmatig ook talenten bij ons vandaan. Die ook landelijk wel doorstomen. Dus, en, ja, dat kan haast niet zomaar. anders als jullie landelijk kampioen worden. Ja, ja, ja. Dat, dat is nog een mengeling van van buiten afhalen en van eigen kweek. Wij ja. hebben een redelijk, redelijk stabiel team... Uh, ten opzichte van alle andere clubs die, die toch veel buitenlanders halen. En, en nou ja, dat, dat wisselt nog alles, die samenstellingen. Mm -hmm. Wij hebben een redelijk stabiel team. Met uh, semi -eigen kweek, Griekspoor, brothers. Uh, ja, dat zegt jullie dan weer niks. Maar we nee. zitten erbij. Uh, we hebben ook een Belg, hoor, erbij. Dat <lacht> <lacht> <lacht> moet kunnen. Ja, moet kunnen. <lacht> Ja. Nee, onze jeugdverdeling is uh, goed vertegenwoordigd. Dus goed, die maar vandaag is het tegelen. dus wel de dag. Hè? Ja, het, het is dag. de dag. Gaat er wel iets, een klein beetje uh, iets gebeuren? Of, of gewoon... Uh, vandaag, uh, dus ja, het is vanavond winter. alleen even het een... Het uh, is winter. En rustig dus. En tennis is een zomerspoor. Ja. Okay. En glad, want het heb gevroren. Denk ik. Ja, precies. <laughs> goed, nou, wij, uh, wij wensen jullie een, uh, een, een, een topjaar. En uh, heel veel plezier uh, met alles wat er gaat gebeuren. En uh, nou, wellicht uh, zetten we die datum erin. En voor de, ja, de, de rechtstreekse uitzending kunnen we daar uh, over praten. Bedankt voor je komst. Ja, en, en, en succes. Je tot de volgende keer. Succes. Ja. Luisteraars. U luistert naar Goedemorgen Zandvoort Naast mij zit Irene Diager en ik ben die Kopen. En voor ons zit een van onze gasten Thijs Okkersen. En Thijs, ja. uh, welkom. Ja, we ja, moeten trouwens nog even zeggen dat we vanuit Hotel Hoogland uh, uitzenden. Hè, Uiteraard. Dat hebben we nog niet ja, gedaan. Nee, uh, nee, ja, ik ben uh, zo Als verkart. mensen zin hebben om langs te komen. Uh, Don de Grebber die het schenkt de koffie hier. Uh, dat doet hij wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, het is Houdt prima koffie. Doen? Met koek. Met koek. Jawel. Dus uh, mocht u daar zin in hebben, kom gerust langs. En dan kunt u live radio zien. Ja, ik, ik, ik zat natuurlijk verder. nog met mijn hoofd in het boek wat uh, Thijs uh, geschreven heeft. en hij liet het eventjes zien. Het is een, echt een... een, een een te boek geworden. Ja, Behoorlijk, maar niet van je gewend, Thijs. Nee, die zandvoortboekjes waren heel dun. Er ja. was, was niet zoveel te vertellen, denk ik. Nou, het was wel leuk. Ja. Maar Hollywood, daar kan ik heel veel over vertellen. Ja, op naar Hollywood. Je was er, hè? Ik was er 30 jaar, uh, elk jaar een paar keer. Zo. Uh, vanaf 1975 tot 2005. Vanwege de Van alles. festivals daar. Uh, ja, ik ging met mijn films die ik gemaakt had, ging ik daar vertonen. Of ik nam ze op, documentaires voor de VPRO met filmsterren. Of ik ging foto's kopen voor mijn archief, want ik had een groot fotoarchief. Of ik zocht films uit voor Rotterdam's Filmfestival. Of ik zag nieuwe films. Er was altijd een reden om te gaan. En op plaats had ik natuurlijk een heleboel kennissen daar. Yeah. En ik heb daar mijn films ook opgenomen. Dus uh, ik vond het altijd erg leuk. En ik ben begonnen met Hollywood. Daarna kwam New York. En ben ik de rest van Amerika gaan exploiteren. Ploreren. En, uh, ploreren, exploiteren <lacht> is een beetje te veel. Dat, dat deden de, de cowboys. Ja, uh, ja, ja, ja, maar ja, ja, ja. ik niet. Maar in ieder geval... Ik, uh, ik, vond ook, ik vind Amerika fascinerend. Ik heb er heel veel mee. En uh, na 30 jaar in 2005... ben ik gaan zitten dacht ik, ik moet dat dus opschrijven. En toen heb ik in drie weken 75 pagina's neergepend. En toen bleek dat ik het niet kwijt kon. Ik was nog niet klaar met het boek. Maar ik kon, uh, ik kon het niet verkopen. Want filmboeken lopen natuurlijk helemaal niet. Een hele kleine markt. Mm -hmm. Dus die uitgevers wilden het niet. Nee. En ik had er één, die wilde het wel. Maar dan moest ik het zelf helemaal betalen. Nou, dat heeft geen zin. Dat ook niet op. Toen heb ik het laten liggen. Ik ben andere dingen gaan doen. Ik ben weer gaan filmen. En toen heb ik... Uh, op een gegeven moment, uh, ik zat de hele tijd naar die tekst te kijken... maar ik deed er niks mee toen dit jaar, of eigenlijk vorig jaar... toen uh, dacht ik, het moet gemaakt worden. En de omstandigheden zijn anders. Je kan zelf een boek produceren. Ja. Dus met mijn filmmaatschappij heb ik gewoon dit boek geproduceerd. Ik ben van de zomer gaan zitten... heb mijn drie grote verhalen erbij geschreven over mijn films. Dus Roy Rogers, Don Siegel en Sam Fuller. Mm -hmm. En toen was ik nog niet klaar. Toen dacht ik, ja, maar ik heb allemaal nog die interviews... Met filmsterren die ik ooit geschreven heb voor het Parool... voor filmfan, voor scope. En die ben ik gaan opzoeken en bewerken. En toen, bij elkaar ben ik toen nog uh, 130 pagina's gaan schrijven. Het was een drukke zomer. Ja, en een dik boek geworden met heel voel, veel nou, foto's. Door, ja, de foto's zijn belangrijk. Ja. Omdat alleen het verhaal is niet altijd leuk. Het is leuk om te zien wie die mensen zijn. Want er zitten ook onbekende mensen in. Mm, maar ook heel veel bekende zeg ik. Ja, heel veel bekende. Dus ik heb uh, sowieso John Wayne, James Stewart, Roy Rogers weet ik veel, uh, Telly Zavala's, Dennis Weaver, die was in Amsterdam. Ja. Heb ik Al die mensen heb ik gesproken. En, uh, dat, dat heb je dus, die, die, die teksten van die interviews, die zijn dus beschreven in de... Ja, ja, ja. maar ook gewoon ontmoetingen wat niks oplevert. Dat je komt iemand tegen, je praat even en je gaat weer door. En op zich is dat wel grappig. Ik heb bijvoorbeeld, uh, kwam een acteur tegen... Die is nu dood, Kenneth Mars. En die speelde altijd hele arrogante personages. Die man stond in het portiek van een uh, speelgoedwinkel op Hollywood Boulevard. Die keek zo over me heen. Die zag me helemaal niet staan. En die beende dus zoals de personages gewoon weg. Die weg. En ik dacht, wauw, dat is hem. Zo is hij zo is Hij is dus absoluut niet in me geïnteresseerd. Woem, over me heen en weg. En dat zijn op zich leuke dingen voor de filmliefhebber die die mensen kent. Ja. Ja, want anders en, zegt het ook niks. Anders zegt het niks, dus ja. dan moet dan ook weer een fotootje bij. En ik ben Nicolai van der Heijden tegengekomen in Hollywood. Die uh, was daar toevallig ook. Die ik niet eens zo goed kende, de Nederlandse filmer. Nou, hebben we ergens uh, op een bankje gezeten op Hollywood Fine. En dan praat je over Hollywood. Hij wist heel veel. En dat soort dingen. Dus ik heb een ontmoeting gehad met Truffaut in een... Filmwinkel, een boekwinkel. Dat gesprek liep op niks. Die man had helemaal geen zin om met me te praten. Ook al deed ik het in mijn beste Frans. Want ja. hij spreekt geen Engels. Okay. En dat, dat domme gesprek heb ik gewoon erin gezet. Ja. Dat is grappig. Ja. Een ja. van de intelligentste, beste Franse filmregisseurs. Die gewoon een beetje lulkoek verkoopt. Ja, ja, ja, ook ja. mooi. Ja. Dus ja, het, gaat, al, het gaat alle kanten op. Ja. Het gaat alle kanten op. Ja, ja, wel heel bijzonder dat je dit hebt uh, geschreven. Ja. En uh, mooi, want het, het is nu wel gedocumenteerd. Het is was het allemaal gewoon, gedocumenteerd. En was het het was ook in eerste instantie voor mijn familieleden, paar en mijn vrienden... die dat, al die verhalen altijd hebben moeten horen. En daar wilde ik het voor doen. Dat heb ik gedaan. En uh, voor de rest, wie het leuk vindt, die koopt het. Ja. Dus, uh, waar ligt het boek trouwens? Het ligt bij de Bruna. Het ligt in Amsterdam bij de Theaterboek. Filmboekwinkel uiteraard. En bij Atheneum in de filmafdeling. Oh ja. okay. En het gaat ook naar AI Filmmuseum. Dat zijn de plekken waar het moet liggen. Ja. En dan heb je het over deze Bruna? Of over alle Bruna's in Nederland? Nee, nee, nee. En deze alleen. Oké. Okay. Ik nee. oh. kan het gewoon landelijk bestellen natuurlijk. Ah, nee, het heeft is niet heeft Op mijn man. website is het ja. ook te koop. Dus uh, ik heb Thijsokkensefilms.com. Daar uh, heb je, kan het ook besteld worden, bij wijze van spreken. Ja, Mensen die van is, films uh, houden, die weten natuurlijk ja, wel ja, waar heeft, ze naartoe het, moeten. Ja, ik heb een eigen tijdschrift, al een paar jaar. Dat zit op het internet. Film fun, heet dat. En daar adverteer ik natuurlijk ook. Dus, ja. en, en het gekke is, ik, was, ik hoorde van een vriend, een acteur, Peter Hoeksema... die ging met een actrice uh, gezellig naar de film. Maar die ging bij... Dus bij de theaterboekwinkel een boek voor te kopen. Zat het in de kring met haar te bekijken. Toen kwam een andere man langs. die zei: Oh, dat moet ik ook hebben. Want ik kon niet op zijn verjaardag komen. want daar heb ik het gelanceerd. Toen was Jan Doensen van Film Events. Toen zei Peter: Het ligt daar. zo verkoop je het boek. Ja, ja, ja. Hoe hoog is de oplage Thijs? Ik heb er maar 150 gedrukt op dit moment. Oh, dus het is zo weg? Nee, ik heb er nog 60 thuis. Dus liggen overal wat. En ik heb er 60. 70 weggegeven. Ja. Dat was voor mijn vrienden. Ja. Dat was op mijn verjaardag, dat was mijn voor hun. Ja, ja. Op ja, jouw verjaardag. Oké. Dat levert niks het, niet op. Nee, dat maakt ook niks uit, maar het was voor mij een document wat ik wilde doen, wat er, waar ik heel lang tegenaan hikte. Ik ben van plan een volgend boek te doen, dat wordt weer een beetje anders. Dat gaat meer over mijn uh, belevenissen in andere delen van Amerika ook. En in Rusland. Want ik ben heel lang ja. nu met Rusland verbonden. Ja, en ja, mijn vrouw, ik. En ik heb ja. daar ook hele gekke dingen mee gemaakt. Dus dat boek, als dat komt... Dat heet Way Out East and West. Dus East is dan... Rusland, Tsjechië... Weet ik veel, ja. waar ik geweest met Polen. En, en uh, uh, uh, West is Amerika. Dus je bent nu een echte schrijver geworden. Ja, maar ik film ook nog wel. Dus ja, is, ja. Dat, er zijn wat plannen... Maar het is, het is allemaal wat moeilijker geworden ja. met filmen. Ja, dat snap ik. Maar je... Je had natuurlijk een heel, een heel groot archief. Heb je dat helemaal niet meer? Nou, dat heb ik nog. Maar ik ben het wel aan het saneren. Ja, dat was heel veel. Ja, het is heel veel. Het is een half miljoen foto's. Uh, maar zijn, ja. er dan, zijn er dan ook uh, zeg maar instituten die daarin geïnteresseerd zijn? Want ik, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk over de jaren... best dingen hebt waar, uh, waarvan men denkt dat moet bewaard blijven. En ja, dat, dat ik heb wil de hoed van Roy Rogers. Ik heb de hoed van Samuel Fuller. Dat ik. Bedoel heb ik. een stukje van ja. lift. Ik heb uh, een kostuum uit de Bondfilm. Ik heb allerlei dingen. Een brief van Stan Laurel, een brief, een contract wat ik persoonlijk heb op moeten opstellen met Clint Eastwood, om hem te gebruiken in mijn documentaire. Dat zijn unieke dingen ja. en die gaan uiteindelijk waarschijnlijk naar het filmmuseum. Het ja. kan zijn dat ik eens wat verkoop, maar de bedoeling is toch dat dat voor eeuwigheid in dat filmmuseum Tuurlijk. wil komen, in AI. Ja. Want dat moet bewaard blijven. Ja, dat, ja, dat is uh, een En Daar heb ik nog wel wat van in, in mijn archief. En de filmclub? Ja, dat loopt. 21ste jaar. Zo. Ja, en uh, ik moet zeggen dat ik niet happy ben... met de weinig mensen die ik nu heb. Ik zit gemiddeld op 20. Bijna, soms, afgelopen woensdag had ik er 30... Dat vind ik een beetje teleurstellend, maar uh, ik draai ontzettend mooie films. Ja. Mijn keuze is groot, omdat het normale programma in het circus is vrij populair, veel Nederlandse films. Dus ik haal uh, uit het grote aanbod van alternatieve films. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het dat slechte zijn, maar dat zit er zit een hele mooie bij. Haal ik de beste eruit waarvan ik denk dat is geschikt voor mijn mensen. En bijvoorbeeld aanstaande woensdag uh, draai ik de film eerst wieder daar, over Hitler. Die ontwaakt in modern Duitsland. Dat ja, het is een nieuw was film. een bestseller. Oh, ja, ja, ja, ja. En die film is uitermate komisch. Een bittere satire over hoe reageert men op Hitler nu. Mm -hmm. En hoe reageert hij op het moderne Duitsland. Ja. Nou, Hij vindt Merkel natuurlijk niks. Nee. Maar ja, langzamerhand vindt niemand Merkel <laughs> nog wat. Dus, maar toen het boek geschreven werd, was, was er nog heilig. En hij uh, ziet allemaal Turken. En hij denkt, ja, ja, we zijn bevriend met de Turken. Want die waren pro-fascisten. Dus dat klopt wel dat hij die ja. kan zien. Ja. Maar het gaat natuurlijk botsen op een gegeven ja. moment. Uh, en hij wordt een grote televisiester. Dus hij wordt een jopi ster Men denkt dat het een acteur is die in kostuum is. Maar. Het is de dat, echte. Het is de echte, ja. want hij is ontwaakt uit een coma. Het is surrealistisch, maar het levert reacties op bij mensen. En er wordt van alles gezegd. En, het is, uh, en dat is aanstaande, wo aanstaande, woensdag. aanstaande woensdag. Hoe laat half uh, 8, is dat? Half acht ja. ja okay. En dat, ik neem aan dat er een twee verbonden is vaste tarief ja, of zo. Ja, een vast tarief van 7,50 ja. wat behoorlijk goedkoop is. Ja, zeker. Alle films zijn ja. 7,50, ook van buiten de club om. Want het is ook nauwelijks meer een club. Het is gewoon, de naam heeft het nog. En daar krijg je ook nog een kop koffie voor. Dus daar hebben we het over. Dat is helemaal niks. En als je naar Haarlem gaat, ben je reiskosten kwijt. En moet je 9 of 10 euro betalen. Ik was laatst bij Star Wars was ik 13 euro kwijt. Ja, dat is een lange film. 3D-toeslag. Oh ja, dat is ook zo'n leuke gram. De 3D-toeslag. Ja, dat komt op. Voor 3D moet je weer extra betalen voor de projector of zo. Dat is allemaal. In ieder geval. Uh, vind ik toch jammer dat mensen niet meer naar de bioscoop hier gaan. Want er draaien aardige films. En zeker bij mij in die club, dat is natuurlijk artistieke films. Mm -hmm. Maar ik heb ook binnenkort... Uh, in, uh, ik heb al de nieuwe lijst van uh, maart, april. Daar zit de lady in the van bij. Dat was een uh, verhaaltje wat echt gebeurd is... van de toneelschrijver Ellen Bennett. Die had een excentrieke dame... in een caravan of in een busje... achterin de tuin zitten. En elke ochtend gaf ze een uh, zakje met stront en alles aan ja, hem. Gud. Of hij dat wilde opruimen. Nou, dat heeft tot een een, een uh, one man act geleid ja. op de televisie met Maggie Smith dat heeft tot het toneelstuk geleid en nu is daar de film met Maggie Smith en Maggie Smith is natuurlijk fantastisch als oude dame, dat is ze ook ja, uh, en kent er is... van Downtown Abbey nou ja. ja, geweldig ja. en hier is, ze ook, hier is ze die excentrieke dame in ja, met een acteur die uh, aan Bennet speelt dus dat is, een, dat is niet eens een moeilijke film dat is gewoon een hele aardige Engelse komedie zoals ze gemaakt worden in Engeland nog ja, okay. Ik ga in ieder geval proberen of dat ik woensdag uh, kan komen. We Hebben nog twee minuten? Ja, we hebben nog twee, ja, twee minuten. minuten. Ik twee minuten. Van, vraag maar een zijtje tussen. Nee, maar ik, ik denk dat ik een paar dames ga mobiliseren... die misschien wel zin oh. hebben om mee te gaan woensdagavond. Want het lijkt me inderdaad een hele bijzondere film. Het is, het is een... Uh, op zich is het al bijzonder omdat Duitsland heel moeilijk... met het onderwerp Hitler ja, het is natuurlijk altijd omging. Maar het gevolg vol Towers, de Hitler-scène... die mocht niet gedraaid worden in Duitsland. 30 jaar geleden. Daar konden ze niet tegen. De serie Hallo, Hallo is nooit volgens mij... uitgezonden in Duitsland. Het ligt allemaal heel gevoelig. Maar dit is sowieso, omdat er een hele jongere generatie is, gewoon een hele bittere film, satire. Waarbij Hitler toch op het laatst natuurlijk met, in veel conflicten komt. Want, met die rare mentaliteit die ja, hij heeft. Dan... Maar dat zit hem ook in hele kleine dingetjes. Ja, dat is het, hè? He? Hij, hij, hij, ja, hij staat een, een blikje uh, een of ander drankje te drinken. En gooit het, en er staat iemand bij hem, en gooit het gewoon weg. Ja. Wat wij niet meer doen. Nee. Hij gooit het gewoon op het gras. En die jongen die staat te kijken, dat doe je niet. Ja, het zal hem worst wezen. Ja, die hij zal, doet waar hij zin in ja, heeft. En dat gaat steeds meer botsen. <laughs> ja. Bijzondere film. Nou, ja, okay. ik, uh, ik, ik heb hem genoteerd, dus, uh, en ik denk dat het een bijzondere film wordt. Dus. Goed. Oh, nou, je, we hebben hier een expert die ja, heeft hem, hem al gezien. Okay. Nou, helemaal Heel goed. goed. Dus en ik heb nog kijken. meer bijzondere films. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Deze. Maar deze is Sorry. in ieder geval... Uh, oh, je hebt hem twee keer gezien. Deze is in ieder geval aanstaande woensdag. In, uh, Om half acht. half acht. bij het Circus Theater ja, in, de, in de bioscoop. bioscoop. Oké, okay, nou. nou ja, we moeten afsluiten. Ja, we gaan afsluiten. Nee. Ja, dankjewel. Uh, nou, het okay. boek is dus bij de Bruna te koop. Wat ja, kost het trouwens? 22,95 Oh, is een net, be net bedrag. net bedrag als ik zie Voor zo'n zo zo dik boek. boek met zoveel informatie. Ja. Nee. Dankjewel voor je komst, okay, uh, Thijs. Uh, Oké, okay, goed. Dag. dag. En we hebben muziek. We're lost 'cause there's no one around to cherish and hold, to give silence a sound. And suddenly, a song filled the air, and I sensed the start of a new love affair. Cause you were around to cherish and hold, to give silence a sound, silence a sound, and suddenly autumn was there, and I saw the end of a new love.